Robben van Persie komt hoogstwaarschijnlijk terug bij Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldt dat hij ergens in de komende dagen wordt gekeurd. De 34-jarige spits speelde ruim 13 jaar geleden ook al bij de Rotterdamse club. Daarna verkaste hij naar Arsenal, Manchester United en het Turkse Venerbatje. Bij die club is hij transfervrij. Van Persie kwam meer dan 100 keer uit voor Oranje. En is met 50 doelpunten topscorer aller tijden.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 In de house. Ja, oh wat leuk dat je er weer bij bent. Een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, allereerst, natuurlijk, de allerbeste wensen. En ja, zie je het, we gaan gewoon in 2018 flink verder. En ja, dat doen we gewoon met keiharde nieuwe muziek. En je hoorde natuurlijk de Bali Bandits en Two Supermodels. De nieuwste trek op uh, Spinner Records. En ja, die uur openen. Wat een geweldige plaat is dat, zeg. Oh. Ja, ik ben er nog stil van. In petto met G-String. En geloof me, hier gaan we nog veel weer van horen. Hij komt binnenkort uit op het label van Mixmash. Het label van Late Lateback Luke. Dus ja, die meneer, die tekent niet zomaar wat. Ja, fris, fruitig een nieuw jaar in. En dat doen we natuurlijk met de one and only DJ Dion City. Hij is er gewoon weer bij. Het tweede uur non-stop in de mix. Dus we gaan weer even gezellig een feestje bouwen. Natuurlijk, we gaan een kijkje... We in de charts, wat is er rot, wat is er not? Hebben we wat gemist de afgelopen week? Nou, ik denk het niet zo heel veel, maar ja. We doen er toch eventjes een blikje in de charts. Natuurlijk een nieuw jaar met nieuwe feestjes. Dus we gaan ook even kijken wat is er aankomende. En zoals gezegd, heel veel nieuwe muziek. En ja, dit is er ook eentje hoor. Oh, eentje om je vingers bij af te likken. De nieuwe plaat van Dario Nunes. Here I go. Ik zeg, see for yourself. Zet de tafels maar aan de kant, hoor. Wat zand voor het grootste dansvloer. Hij is ook nu weer geopend. Deze plaat. De welbekende sample uit Serious Danger. Een echte klassieke, En ja, geloof me. Als je die climax hoort, dan zeg je, kan hij op repeat? Ik zeg, dit is see it. Tot aan 11 uur. Dus straks weer. Een weloverwogen keuze gemaakt. Daarom denkt u nu alleen aan gassen, spinnen en verder aan helemaal niets. en de speakers hierop in de studio. Ja, hij gaat lekker, hij gaat gezellig. De nieuwste plaat van Kirby, Blow Up. En daarvoor Dario Nunes met Here I Go. En ik zie gelijk al berichten binnenkomen. Simone die zegt, oh, ik zit hier gezellig met een paar vriendinnen. Beetje te make-upen, een beetje gezellig een wijntje te doen. Helemaal leuk in het nieuwe jaar. En natuurlijk, ja, morgen de CFM. Nieuwjaarsparty uh, uh, hier in de studio. Helemaal gezellig, eventjes alle collega's weer bij elkaar. Dus dat gaat een leuk feestje worden. En ja, overal een leuke feestje is gebroken. Een plaat die zeker niet uh, mag ontbreken. op menig feestje is Chumba Wamba. Ja, ken je die klassieker nog? Tap Thumping. Ja, nou, nou ja, ik zie je tanden knarsen, ik zie je hoofd knarsen. Oh, wat is dat ook voor een plaat? Nou, zo ga ik de eerste beast laten horen. Dan zeg je, oh, die klassieker, ja. Heel goed, als je het niet weet. Ja, doe dat vooral niet mee aan een raadje plaatje, maar deze plaat. Oh, ik vind hem lekker. En ik heb een hele fijne boetlek. En ja, hierbij zie je het, zijn we gek op bootlek. Dus we gaan hem nog even in knallen. Straks meer nieuws over een heel groot feest. En natuurlijk, de charts. What's hot, what is not? Maar nu eerst... Chumba wamba. Kreeg je nog? Jazeker. Dit is jouw CFF Transport. Let's see it in the house. Die plaat, die kennen we wel, ja. Dat is altijd zo, hè. Als je het zegt, dan uh, weet je het er weer in één keer. Hé, hey, ben je misschien al een beetje vakantieplannen aan het maken? Ja, als het hier zo koud is, denk je toch wel weer van... Oh, waar zullen we deze zomer heen gaan? Ja, misschien wil je wel naar uh, Ibiza, bijvoorbeeld. Ja, om maar eens straat te noemen. Horatio en Sergio Fernandez. Spanjaarden zelf. Die hebben... Ja, Sergio Fernandez met zijn eigen label. Insert corn. Allemaal lekkere platen. De nieuwste plaat. is het coin nummer 97. Een, een tweede plaat. Die heeft uh, ze trek maar genoemd. Pure for Ibiza. En geloof me. Zo'n old school sound. Met zo'n lekkere progressive techie bass. Ik hou ervan. Dus bedenk on ondertussen dat je in de pacha staat op Ibiza. Of een of andere de Blue Marlin. Noem het maar op waar je staat. Een cocktailtje in de hand, een mooie dame of mooie heer aan je zijde en helemaal losgaan. Dit is de nieuwe van Sergio Fernandez en Horatio. Pure for Ibiza. Exclusief hier bij See It. Ik wou een andere draaien. Ik... Je had een andere in de planning. Ik vind deze toch wel uh, net even een stukje krachtiger. Ja, de B-kant van deze plaat, die heet namelijk Stranger in the Night. Oh. Nou ja. Zijn we dat ook wel een beetje hier bij Zullen we gewoon even uh, de, de andere kant erin gooien? Ja. Dat we gaan is... zo meteen uh, door met, met de lekkerste nieuwtjes. <laughs> maar nu eerst, de B-kant, Stranger in the Night. Dat kan gewoon allemaal. Ja, je ziet hier nog een beetje de kerstverlichting hangen. De, ja, de champagneflessen die zitten verstopt uh, tussen de planten. Wat, wat is er gedaan? Heb je nog een fles gevonden? De kurken zitten nog vast in het plafond. Uh, ja, het was wel een ruig feest hoor. We wel een heel gaaf yes. feest. En over ruige feestjes gesproken. Mister Inlet. Ja, oh. dat wordt groot, hoor, komend jaar. 25-jarig Mister Inlet, vieren namelijk... Uh, in 2018. Ja, we zijn in 2018, mocht je wat gemist hebben. Ze Zijn 25 jaar bestaan. En ja, dat is toch wel een uh, mijlpaal. Op 24, 25 en 26 augustus... Dan vieren ze gewoon uh, dit feestje. En ja, dit is uh, toch wel een uh, mijlpaal, zeg ik het nog maar een keertje. Want ja. de organisatie is al druk bezig met het voorbereiden van deze speciale editie van Land. Zo laat het weten op hun website... Ook dit jaar zal Mystery dus weer een weekendfestival zijn. De camping, die ieder jaar weer beter, gezelliger en toffer wordt, is een zeer waardevolle toevoeging aan het festival. De camping is open van de 24e tot en met de 27e. Er zijn een kleine aantal tickets voor de Early Bird, dat betekent dat je je tickets goedkoper kunt kopen. De prijzen: De Early Bird voor de camping is 179 euro, dus je kunt vast gaan sparen. De Early Bird Weekender: 112,50 euro. De Early Bird Saturday. 74,5 euro. En voor de early birds, nee. 59,5 euro. Ik zeg ja. Haal ze nu, want ja dit wordt een feest hoor. En ik denk dat die kaarten zo snel de deur uit gaan. Ja, de hostingpartners en line-ups zullen in de loop van 2018 bekendgemaakt worden. En de zomer van 2018 gaat er een hele mooie worden. Nou ja, als zij het zeggen. Ik hoop het alleen maar, Dennis. Ja, ja, ik ook. Dat, uh, dat is altijd een goed teken als het een uh, mooi feest wordt. Ik heb nog een plaat klaar staan. Ja, het zal niet zo zijn, zegt Dennis. Een nieuwe plaat, Loose Lips. Zeg jou dat wat? Losse lipjes. Losse lipjes. Ja, uh, ik, uh, hou, hou je uh, privé situatie maar. <laughs> maar deze plaat, oh, ik kwam tegen. Jij dacht... Een zware ja, ja. bas, oh ja. Het, het is een beetje techie... Uh... Je bent in de tacky-stand vanavond, hè? Nou ja, eventjes. Zometeen meer andere... Niet de hele tijd-ticky, hoor. Dan wordt het een beetje te gek, hè? een Dat wou ik zeggen. Straks natuurlijk de charts en de one-and-only-dj die ons zit niet. Maar nu eerst... Lou Lips! Ja, nou, je, je zei dat ik schrik bij helemaal. Uh, oh, nee. Zo'n lekkere nummer. Ik, ik vind dit gewoon zo lekker, joh. Oh, ja. Ik, de, ja. ik denk misschien, ben je er van geschrokken, zo lekker? Nee, ik schrik niet zo vaak, hoor. Nee. Echt, van sommige plaatjes kun je zo genieten als je dit hoort. Of er een voorstelling van kunt maken, zoals die plaat van Sergio Fernandez. Ja, dat, je, dat je gewoon bij een groot festival bent en je ziet gewoon zo die stroboscoop gaan, uh, die lasers de, erbij. Dat maakt gewoon een compleet plaatje en ik zie het al helemaal vormen. Dat heb jij ook a, wel a, een beetje. A, het is een leuk plaatje. Dat bedoel ik. Maar wat er ook leuke plaatjes zijn, ja, die staan allemaal in de charts. En ik denk, we pakken vanavond eens de Future House charts erbij. We hebben het tijdje niet gedaan. Dus wat staat er op nummer 10-10-10? Boek Villa, Nagini. Die heb ik ook pas gegeten. Nagini? Nagini, ja, lekker was, joh. Was lekker, lekker? Ja, met rijst. Met lijst. <laughs> <laughs> het is allemaal bij. <laughs> Hij is op spinning Records. What else? Hey, moet ik moet zeggen, ik vind dit wel uh, ik vind baadje, het een lekker plaatje, maar... Ik vind het een heel lekker vertrouwelijk dubbeltje. Maar is dit nou Air Future House? Nou, Ik denk dat ze overal een beetje Future House-stempel op plakken. Als, als het uh, hip is, dan is het Future House. Ja. Bij Merck en Kremont... Die vind je op nummer 9. Er zit toch echt een andere zout in. En dat vind ik meer de Future House. Hè? Ja, maar Merck en Kremont hebben altijd een beetje di dit soort zout gehouden. En in het begin deden ze het een beetje met een idm achtige stijl... en nu zijn ze wat meer ja, de Future House-kant opgegaan. En om het nog eventjes een stempeltje te geven... Hij is uitgekomen op Future House Music. Nou, Dus als je, mag je niet weten waar je het moet zoeken, daar dus. Je ezelsbrug. Dit vind ik het vetste van die plaat. Ja. See it in the house. Market for all. Turn it around. Op nummer 9. En we gaan gauw door in de chart, want op 9 of 8 uh, vinden we daar al Antigone met abstract op Mad Decent. Ik vind dit wat minder, ik vind dit een is... beetje, uh, ja, te slow. Ja, ook een beetje dubstep-achtig. Ja, abstract. Dat altijd voor die zware basslines. Ja, ik skip hem een klein stukje door zoals je hoort. Ja, ja. En dan krijg je dat gelijk. Ja, dan op uh, nummer 7 vinden we Time van Swanky Tunes. En dat, ja, dat kan er maar eentje zijn, een future uitplaat. Want hij is uitgekomen op Hexagon. Het label van niemand minder dan... Dan Diablo. Ik had het wel lekker van die Hexagon plaatjes. Het is net even anders, weet je. Het is net even anders. Nou ja, sommige platen lijken wel veel op elkaar. Ja, man. dat wel. Maar het heeft toch een bepaalde. Ja, touch. Touch. Ja, en over Don Diablo gesproken, het is een <tie> nieuwe plaat. Take here, place. Samen met uh, Aris. Arizona. Ja. Ik mag haar Aris noemen. Ja? Ja joh. Vond ze niet erg? Nee, ik heb nog met haar okay. <laughs> een geknikker. Oké. Droomdik. Lekker nummertje dit. Maar ja, als je dan een uh, leuke vocal hebt, waarom moet je hem dan zo pitchen? Ja, dat is hot, hè. Pitchen. Ja, maar dat doet uh, Don Diablo toch wel vaak. Ja. En wat ik mij denk dat hij een beetje daarmee begonnen is. En wat mij dan uh, opvalt, het is niet op zijn eigen label. Parametric. Ja, terwijl het eigenlijk, uh, als je de logo ziet, is het gewoon. Maar ik denk dat ze het ja, misschien... Met parametric dat die het weer in Amerika mogen uitbrengen ofzo. Dat zou zomaar kunnen. Dat het, uh, of dat er onder de naam Arizona in Amerika uitgekomen is. Dat zou zomaar kunnen. Op nummer 5 We vinden weer een plaat van uh, Spinning Records. Ze zijn goed uh, vertegenwoordigd uh, deze chart. Ja. Inkali. Van Damien Drix. Lekker nummertje. Ik, ben, ik ben... Op een of andere manier is hij flauw, maar ik vind hem ook heel vet. Het is heel apart. Ja, ik vind deze ook wel leuk. Het is anders. Ik hou ja. daarvan. Maar ik zou het geen future house willen noemen. <coughs> Hoe zou je het dan noemen? Ja, meer in, indie house in, in, of indie zo. Indie house. Indie house. Ja, uh, uh, het is zo'n Indisch fluitje. Uh, ja. Ja. Maar ja, anders krijg je 20.000 categorieën. Ja, dan. precies. <laughs> Krijgen we een see house. Ik vind <laughs> het ook wel leuk, hè. Indie house. In de house. <laughs> Dat... En dan gaan we naar de nummer 4. Daar vinden we ook weer van Spinning Records. U met Askan en Lucas en C. Met... Hiya! Wie staat er volgens mij al een tijdje in, hè? Ja. Ja, ik denk al een paar maandjes. Een paar maandjes? Wanneer is er afgekomen? Ik ga het zo 1, 2, 3 even niet zien, maar... Langzaam maar zeker. Klimt hij naar de top of gaat hij weer, ja... zakken. Net als de bitcoin. Ja, de, het is net een rollercoaster. En ja, over het wisselen. You can change me. Dat is een andere nieuwe plaat van Don Diablo. Don Diablo. Die vinden we op nummer drie. En die heeft hij wel op zijn eigen label Hexagon ja. uitgebracht. Maar en die je... vind ik toch leuker als die met Arizona. Ja. Herken je de vocalen? De vocalen. Uh, het leek een beetje op een oude plaat van vroeger van uh, Roger Sanchez. Ja, klopt. Maar... Ja... Het is dat je hem stiekem fluistert maar... Je zou het niet zeggen. Het is heel goed hergebruikt. Ja. Hij nou, heeft alleen maar de, de vocalen. Ja, ik denk dat het ook zelfs opnieuw ingezongen is. Volgens maar, mij wel. Maar het, het, komt uit, het is een plaat van Roger Sanchez geweest. Onder dezelfde naam. Ja, ik vind Roger Sanchez uh, een geweldig goede artiest. Ja. En als ik ja, die plaat, uh, ja, de originele van uh, Roger Sanchez hoor... Ja, ik zie geen uh, vergelijkingen uh, eigenlijk ermee. Nee. Het is gewoon echt ja, een wereld van verschil. Ja. Maar uh, genoeg, uh, we gaan gaan oh. naar nummer 2. Daar vinden we EDX en Charlie Poot met How Long? Zo so lang. In de EDX Dubai Skyline Extended Mix. EDX stelt me, stel nooit teleur. Nee, maar ik vind het zo'n uh, vocale plaat eigenlijk, dat, dat die hier zo staat. Het is toch wel een uh, vrij uh, commerciële plaat geworden. Ja, ja het was, uh, was een uh, bescheiden hitje, de Charlie Poet uh, how long? Maar, ja, ja, toch, bescheiden. Maar, ook, maar, ook, maar ook heel veel geremixed en uh, door artiesten onder handen genomen. Hè? Dat is zo'n blijvertje, hè? Ja. En over uh, blijvertjes gesproken, ja, dat is toch de nummer één wel. Op Darklight Recordings vinden we niemand minder dan... ...Vedder Le Grand, FLG, samen met Ida Kor. Let me think about it. Is het nou zijn doorbraak geweest? Nee, zijn dus doorbraak was echt Put Your Hands Up for Detroit. Maar dit was eigenlijk... Nog... Zijn opvolger ja, dan. Ja, echt, zijn inkoppertje was dat even nog. Ja. Maar dit is dus de Celebration Club Mix. Gewoon nog even een keertje cashje. Gewoon, uh, ja, ah ja, voor de boekingen. Hij is tien jaar oud die plaat nu, hè? Tien jaar alweer, he. ik ken je nagaan. Ken zaten, wij nog, zaten wij nog in Bloemendaal sneakers. He. Dan weer kwam die plaat al vijf of zes keer voorbij. Oh, oh wat, een feest, wat een tijd was dat. Mooie feesten. En als je dan kijkt, ja, deze plaat, hij is niet zo heel gek veranderd. Hey, park. Het me toch weer een paar boekingen op. Ja. Toch weer op de nummer één balans. En laten we eerlijk zijn, die plaat verveelt niet. Het blijft een leuke plaat om te luisteren. Ik blijf ze zeker leuk vinden als je, als je kijkt in uh, wat voor mix dan ook. Ja. Dan zeg ik, nou, dat, uh, daar kan er best wel mee door. En wij gaan ook door, want zometeen natuurlijk... ...dat tweede uur. Is hij uh, helemaal klaar voor? Ben je er klaar voor zo een beetje? Helemaal. Ik heb nog een paar plaatjes eigenlijk. Ja, ik kan niet <coughs> zo goed kiezen. Ik heb een uh, van Krenk Salto heb ik wat leuks. Uh, een veer de Jungle. Ja. Het is, wel, het is wel even wat anders... Ben je er klaar voor, Dennis? Kun je het aandeken? Ik, ik veer geen jungle. Nee, ik veer geen jungle. Nee. <laughs> nou, ik zou het maar wel doen. Nick Fury met Veer de Jungle. Dit is See It in the House. Met zometeen een uur lang in de mix. Eligible bachelor, million dollar bow. That's wider them. what's spilling down your throat A phantom, exterior like fish eggs The interior like suicide wrist read I can exercise you, this could be your fist Cheat on your man, mamaw, that's how you get in his ass. Killer with the beat. I know killer's in the street but the steel to make you feel like you're chilling in the heat So don't try to run up on my head talking all that grasping shit Tryna ask me shit, When my niggas for your best They ain't gon' pass me shit You should think about it, take a second Matter of fact, you should take 4B And think before you fuck a little skateboard P 4B, 4B, 4B. Drop it like it's on. Drop it like a dog Drop it like a song drop it like a bomb. Drop it, drop it, drop Meteen de tweede uur, de one and only, DJ Dion Sydney Ja, heb je er een beetje zin in? Nou, wij wel. En je kunt ook meekijken hier in de studio, hoor. Dit is See It op jouw Siv Zomvoort. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5